Uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal leendert Verheij... de president van het gerechtshof in Den Haag... over de acties van de strafrechtadvocaten. Eerst het NOS-journaal, Mark Visser.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 Over de vrouw is verder nog niets bekend, zegt correspondent Tim de Wit. Verder wilde het openbaar ministerie in Keulen niets over de vrouw zeggen... waarom ze dat gedaan heeft, eh, eh, dus wat de beweegredenen zijn eh, van de vrouw. Het enige wat ze wel zeiden is dat de verklaring voor de politie nog niet genoeg is. Ze hebben ook DNA afgenomen om echt zeker te kunnen zeggen... dat zij inderdaad de moeder is. De uitslag van dat DNA-onderzoek wordt volgende week verwacht.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 De Rabobank kreeg eind vorige maand vanwege de Libor-affaire... een boete van 774 miljoen euro. Consumenten laten jaarlijks honderden euro's liggen... door niet over te stappen naar een andere energieleverancier... verzekeraar of telecomprovider. Dat zegt Consuwijzer. De overheidsinstelling start daarom morgen de campagne... niets doen kost je poen. Door niets te doen blijven consumenten vaak onnodig lang vastzitten... aan een contract dat te duur is of niet meer aansluit bij hun behoeften. Consumenten schatten het bedrag dat ze kunnen besparen door over te stappen veel te laag in. Terwijl prijs voor consumenten in de energiesector wel de belangrijkste prikkel is om over te stappen. Uh, consumenten zien ook op tegen het gedoe. Terwijl we gezien hebben dat het overstappen eigenlijk probleemloos verloopt. Volgens Consuwijzer levert dat overstappen bij energiecontracten tot 450 euro per jaar op. En bij financiële producten tot 1000 euro. Vanuit het westen regen, pas vannacht ook in het oosten. Morgen overdag is het hele dag bewolkt en regenachtig. Maar woensdag is het weer droog en schijnt geregeld de zon. Hoe is het met de file Zwijnand Zwaan? Flink problemen aan de zuidkant van Amsterdam. De A9, belangrijke snelweg toch... is in beide richtingen dicht bij knopend En Dat komt allemaal door een ongeluk met een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. Het gebeurde op de rijbaan richting Alkmaar. Daar staat nu ook de langste file. Vanaf Amstelveen tot aan knooppunt Rotterpolderplein, 17 kilometer. De andere kant op vanuit Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein, 5 kilometer. Nou, de weg is dus voorlopig in beide richtingen dicht. Omrijden kan het beste via de ring van Amsterdam... Voor de A10 en de A8. Verder is het een vrij normale avondspits. Op de A16 van Rotterdam naar Breda was nog een aanrijding... bij de Drechttunnel. Er staat 7 kilometer file vanaf Ridderkerk... maar de weg is inmiddels weer vrij. Nu even geen grappen meer. Want Volkswagen heeft serieuze inruildeals. Tot wel 2000 euro extra inruilpremie op veel verschillende modellen.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 Eerst de Filipijnen. De president Aquino heeft de situatie in het land inmiddels verklaard tot nationale ramp, want op die manier kunnen hulpoperaties voor de getroffen gebieden sneller op gang komen. Op de luchthaven van Cebu, dat is de toegangsplek naar het eiland Leté, wat uh, zwaar getroffen is, is het een gaan en komen van mensen. Zo kwam een man uit het rampgebied uh, die nu naar de hoofdstad Manila wil. I just arrived from Tacloban. Uh, we just rode the military airplane out of Tacloban to Cebu. Hij komt net aan. Hij kon mee vliegen met de luchtmacht. We were around 160 yeah. in that plane. Met 160 man yeah, in het so toestel. And there staan there nog heel veel mensen te wachten om mee te mogen vliegen. We're trying to get a ticket to Manila, which is hard. Extremely hard, very expensive. Hij probeert naar Manila te gaan. Maar de tickets zijn erg duur. We just need to get We have family in Manila. Manila heeft hij familie. Ze willen daar opnieuw beginnen. I don't know what. Beschrijft u het eens wat u heeft achtergelaten. The claw van now is really in total chaos. There's nothing. Everything that was not destroyed by the typhoon is now being stolen looted by the people. Als er iets nog overeind staat, dan wordt het geplunderd. Even people from not, not from the city starting to go in just to take advantage of the. Ook door mensen van buiten de stad. Stealing water Het leger is er nu, maar het kan niks uithalen. Er zijn waarschuwingsschoten, maar ook dat helpt niet outside the store. What can temple army people do? They won't shoot them just to stop them. Hij is gevlucht vanwege die onveiligheid. Oh, they, en omdat hij zich zorgen get maakt get over zijn gezondheid. Would be health, because as of now there's no doctors, no medicines whatsoever. That can easily be found there. Ook because de ziekenhuizen zijn verwoest. Because even the hospitals are victims. They were flooded. En nu wordt misschien zijn huis geplunderd. Well, that is the chance we had to gamble. We, had, we just had to take the chance to come here. Because our safety is our main priority. Maar And dat is dan jammer. But lives, we, we really, you know. Het huis yeah. kun je vervangen. Je eigen veiligheid is belangrijker. Do you have tickets now? Not yet. We're still looking for tickets. Yeah. Hij uh, is nog steeds op zoek naar een ticket richting Manila, de hoofdstad, waar hij dus familie heeft. Ik praat verder met Matthijs van de Wiel in Cebu. Uh, daar. Uh, Matthijs, deze man, hè, is dat een van de velen die naar Manila wil vluchten? Ja, die hele vertrek al die zat vol met mensen die die kant op willen. Maar ja, er zijn geen tickets. Die jongen vertelde al zojuist, dat hoorde je, dat de kaartjes heel duur zijn. Maar die zijn er gewoon niet. Er zijn niet zoveel vluchten en de mensen moeten wachten, wachten tot ze een plekje krijgen. We hebben dat zelf vandaag ook ervaren. Die vluchten tussen Manila en Cebu die zitten overvol... Dus je komt er niet zomaar weg. Dan moet ik erbij zeggen, die mensen zijn gevlucht vanuit het rampgebied En nu hier aangekomen in een stad waar niet zoveel aan de hand is. Hier is hier wel een klein beetje schade op sommige plekken. Maar dat is te verwaarlozen vergeleken met die enorme ravage op het eiland te Leiden. Hier hebben ze in ieder geval veiligheid en eten en drinken. Alleen ze zullen nog even moeten wachten voordat ze weg kunnen verder naar de hoofdstad Manila. En omgekeerd heb je natuurlijk ook mensen zoals jij, uh, andere journalisten, hulpverleners, die juist graag uh, de andere kant op willen. Dat rampgebied in. Uh, hoe moeilijk is dat? Uh, dat is moeilijk. Het zijn wel veel minder mensen hoor, die die kant op willen. Je noemde de pers natuurlijk, hulpverleners, heb ik ook al een paar... Getroffen, bezig met hun spullen, kijken hoe ze daar naartoe kunnen. En ook een paar mensen die dan op zoek gaan naar hun familieleden, die niet weten of hun broer of zoon of dochter uh, nog in leven is en daar met eigen ogen willen gaan kijken, willen gaan zoeken, die zijn er ook. Nou ja, de manier om te komen, die zijn er niet zoveel. En dat is lastig, het is onveilig op de wegen, de wegen zijn weggeslagen, er wordt geplunderd, het is, het is echt onveilig, wordt gezegd. En je moet dus maar zien er te komen, bijvoorbeeld met eerst een boottocht van vijf uur hier vandaan... en dan toch over het land een aantal uren rijden, Dat is niet zo, wat dus niet zo aan te bevelen is. Of proberen mee te vliegen met de defensie. Er is hier ook een luchtmachtbasis en er zijn van die transportvliegtuigen van die Hercules... en die vliegen op en neer helemaal vol met hulpgoederen die kant op en met mensen evacuees weer terug. En er zijn mensen heel lang voor in de rij om, om daar mee te mogen vliegen. Zo wacht Matthijs van der Wiel ook af op Cebu, de Filipijnen. Dan gaan we naar onze verslaggever Jeroen de Jager. Die is deze middag op bezoek bij mensen uit de Filipijnen die hier in Nederland wonen. Jeroen, jij bent in Limburg, waar je ook een familie van slachtoffers hebt gesproken. Ja, ik was hier eerder bij de familie van Kan uh, Tayag. Met uh, uh, mevrouw Rebecca Tayag, Filipijnse. die hier getrouwd is met een Nederlander. Het uh, dramatische verhaal van uh, haar moeder die ze verloren heeft in uh, Tacloban. Uh, moeder uh, had een stevig huis, is naar de bovenverdieping gevlucht, maar de vloedgolf van dat is het vooral geweest in Takleban, uh, die is toch over dat huis heen gekomen. En moeder is daarbij om het leven gekomen. Is inmiddels begraven. Heel dramatisch. In een uh, massagraf. Uh, kinderen kunnen. En, en, en Rebecca Tayar kan haar moeder dus niet meer zien. Ook al vertrekt ze woensdag naar Manila. Uh, wil dan doorreizen. Ook naar Tacloban. Om, omdat het een van haar broers daar nog zwaar gewond is. Achtergebleven kijken of ze hem uh, kan evacueren. En, en, en naar Manila kan halen. En eerder op de dag was ik ook in Roermond. Uh, bij een hele groep Filipijnse vrouwen. Met hun Nederland. Mannen die zijn nu bezig om een soort benefietavond aanstaande zaterdag te organiseren en uh, ze gaan dus geld inzamelen. Uh, totaal 15.000 Filipijnen in, in Nederland. Een heleboel zijn bezig met allerlei initiatieven. Ook al komen ze niet allemaal van dat eiland Leiden waar Tacloban ligt. Ik kom uit Iloilo en dat is ook uh, categorie 5. Maar mijn familie, ja, gelukkig dat mijn familie is helemaal veilig. Uh, maar ja. Toch de buren en ik heb helemaal het huis kapot. En hebben ze ook helemaal niks meer. Heeft u contact gehad daar? Uh, vanaf zaterdagavond heb ik wel een uh, e-mail gekregen van mijn zusje. Oké. Okay. Heb ze ook uh, twee dagen geen uh, elektriciteit en geen telefoon. Jullie komen van de Filipijnen, daar zijn vaker cyclonen. Jullie hebben het waarschijnlijk zelf ook meegemaakt, ooit. Ja, ja. Toen jullie daar woonden. Ja, ja, ja. dat negen Per jaar. Heeft u het meegemaakt? Ik heb het wel meegemaakt, ja. Die waren niet zo uh, krachtig? Um, die, die krachtige, de krachtigste die ik meegemaakt heb is 250 km per uur. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want dat hebben wij, we hebben de laatste storm gehad hier in Nederland. Nou, uh, kan ik zeggen, als je, zeg maar, scheef staat, dan uh, als, die, als die wind, zeg maar, naar jou toe uh, waait, mm -hmm. en, uh, dan uh, kun je niet vallen, zeg maar. Je kunt gewoon in de wind gaan liggen. Ja. Dat klopt. Iemand van jullie ooit in Takloban geweest? Want wat voor een stad was dat? Takloban is twee keer als groot als Rumbon. En wat is erg heb ik gehoord, is dat mensen ook een veilig plek. alle mensen of wegwijs van thuis en gingen naar de veilig plek in Takloban. Maar dat zijn dan uh, uh, shelters of wat? Ja, dat is ook uh, bijvoorbeeld de kerk of het uh, ziekenhuis... Uh, of de school en zaal, zoiets. En toch is het fout gegaan? Ja, dat was toch fout gegaan, omdat dat velikplaat is niet meer toch belik. Ook die zijn gewoon omver geblazen? Ja. ja, dat was uh, waarom er zoveel uh, overleden Waarschijnlijk niets meer over van die stad? Nee, helemaal niks. Helemaal. Want hoeveel mensen woonden daar? 300.000. 300 ja, nee, veel, meer, heel veel. Meer, ja, ja, Als, meer, als meer, ik Meer, hoor, school, duizend. Duizend, ja. Ja. meer dan 300.000, ja. Ik heb ook gehoord dat er is nog heel veel meer dan 30 plaats, is, dat is nog niet bereikbaar. Zo, ja. nee. so, daarom dat kan ook heel veel meer zijn. Ja. Ja, je ziet overal van dit soort kleine initiatieven ja. nu ontstaan. Jullie gaan geld ophalen zaterdag. Ja. Dan gaan we daar de slachtoffers van de Filipijnen doneren. Dan. Okay. Weet ja. u al hoe, hoe dat in zijn werk gaat? Ik heb een contactpersoon in Panay, dat is van de ombudsman-office. En we gaan daar ja. de geld brengen. En daarna gaat ze dat alles in juiste plek, rechtstreeks aan het doen. Goed, heel veel succes daarbij. Dank u wel. De familie van slachtoffers op de Filipijnen, Jeroen de Jager, was bij ze. Wijnlandswaan, hoe is het op de weg? Er ja, zijn flinke problemen ten zuiden van Amsterdam. In de rest van het land loopt de havenspits wel af. Maar de A9 naar Alkmaar die is nog altijd dicht. Net na Knopend Er is een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen betrokken is met gevaarlijke stoffen. We zijn nu de boel aan het doormeten daar of het echt gevaarlijk is. Vanaf Aalsmeer tot aan Knopend Velsen staat 15 kilometer file. Daar is de weg dicht. Omrijden kan tijdig het beste vanaf Batuverdorp via de ring van Amsterdam, de A10. Strafrechtadvocaten voerden vandaag actie tegen voorgenomen bezuinigingen op de rechtsbijstand. De vraag is welke gevolgen hebben die acties in de rechtszalen gehad vandaag. Leendert Verheij is president van het gerechtshof in Den Haag. Maar ook voorzitter van de presidentenvergadering. Dus van alle presidenten van de gerechten samen. Goedenavond. Goedenavond. Hebben de gerechten veel hinder ondervonden van de acties vandaag? Dat valt mee. Over het algemeen is het rustig verlopen. We zien wel een wat divers beeld. In de ene rechtbank zijn wat meer verzoeken gedaan dan in de andere. Maar over het geheel genomen is het eigenlijk meegevallen. En als u bedoelt verzoeken, dan is het een verzoek om de zaken aan te houden... omdat dan... er gestaakt moest worden... Precies, dan ging het om een aanhoudingsverzoek. Uh, ik noem de rechtbank Midden-Nederland... waar 21 van die verzoeken werden gedaan... op een totaal van 73 zaken die vandaag dienden. En dat was eigenlijk een heel hoog aantal. In de andere rechtbanken waren het vaak kleinere aantallen. Ja, heeft u daar een verklaring voor waarom dat in Mede-Nederland was? Nou, dat, uh, nee, daar hebben we geen verklaring voor. Dat heeft ermee te maken dat uh, lang niet alle advocaten aan de staking meededen, denk ik. En uh, ja, het kan dus een beetje uh, ervan afhangen hoeveel advocaten in een bepaalde omgeving uh, uh, zich hadden voorbereid op die staking. En hoeveel zich al hadden voorgenomen om dat niet te doen. En zo'n verzoek hè, om een zaak aan te houden vanwege een staking, is, is dat uh, een verzoek dat automatisch wordt ingewilligd? Niet automatisch. De rechter moet kijken naar de belangen van alle belanghebbenden. En in een strafzaak kan het bijvoorbeeld ook gaan om slachtoffers... die belang hebben bij de doorgang van een zaak. Dus dat gebeurt zeker niet automatisch. Maar er is in een aantal gevallen uh, wel uh, positief op gereageerd... in de zin dat die verzoeken zijn toegewezen. Er zijn ook voorbeelden van zaken waar de verzoeken zijn afgewezen. En wat mij opvalt, dat is dat in een aantal uh, zaken... waar meer dagen zijn uitgetrokken voor de behandeling van de zaak... dat de rechters daar vaak voor praktische oplossingen hebben uh, gezorgd door gewoon de agenda volgorde wat te veranderen. Ja, want als zo'n verzoek niet wordt ingewilligd... ging de zaak dan door zonder advocaat? Of, dat, dat lijkt me nogal lastig. Nou, ja, dat zal per zaak verschillend zijn geweest. Uh, als de advocaat er echt niet is, dan gaat hij dus door zonder advocaat. En dan dupeer je je, je cliënt, dat, denk kan, ik. Dat, dat kan inderdaad zo zijn, maar dat is ook weer per zaak verschillend. Want het kan ook wel zijn dat de cliënt zelf zegt... ik wil gewoon dat deze zaak vandaag wordt afgehandeld. En dat kan ook een factor voor die beslissing zijn. Ja. Nu begreep ik dat er ook wel een, een paar voorvallen waren... Met met de kleding van advocaten. Ja, een beetje in de ludieke sfeer. Er was een uh, advocaat in Groningen die in een regenpak binnenkwam. En uh, dat heeft de rechtbank niet geaccepteerd. En wat gezegd, was het uh, idee daarachter? Nou, ik geloof dat hij daarmee wilde aangeven... dat advocaten in zwaar weer uh, verkeren. Ah, uh, maar daarvan heeft uh, er even over nadenken, de sorry. rechtbank gezegd... Uh, nou, uh, de rechtszaal zelf is niet de plaats om te demonstreren. Er zijn ook wel wat voorbeelden van advocaten... die uh, met een half open toon of alleen een bef kwamen. En ik heb de indruk dat de rechters daar gewoon een beetje pragmatisch mee omgegaan zijn. Want is er begrip onder de rechters voor de advocaten? Nou ja, er is uh, begrip voor het feit dat advocaten zich zorgen kunnen maken over hun inkomen. Maar uh, we vonden het toch wel erg jammer dat uh, die actie uiteindelijk tot in de rechtszaal werd gevoerd. Want daar zijn allerlei uh, belanghebbenden die daar toch veel last van kunnen hebben. Nou, want, u, u, u, u, begrijpt u uh, de klacht met andere woorden? Uh, bent u het eens met de advocaten dat dit niet goed is voor de rechtsstaat, die bezuinigingen? Nou ja, de Raad voor de Rechtspraak uh, heeft advies moeten uitbrengen... over het desbetreffende wetsvoorstel van de minister... en heeft daarin gezegd, zorg er nou in ieder geval voor... dat uh, voor alle inkomensgroepen in de bevolking... de toegang tot het recht gegarandeerd wordt. Dus dan gaat het in de eerste plaats voor de, over de toegang tot het recht... voor de, voor de uh, mensen die recht zoeken. Dus maak het niet te duur? Uh, nou, maak het voor die mensen in, in ieder geval niet te duur, ja. In de, uh, dat is juist. En uh, daarbij is gezegd, als het systeem als zodanig uit zijn voegen barst... als het te duur wordt, dan moet er gekeken worden naar het systeem als zodanig. En dan moet je kijken naar alternatieven. Maar probeer het nou niet te doen uh, langs de weg van de kaasgraafmethode. Nou, waarschijnlijk zullen veel advocaten zeggen... ik ervaar uh, wat er nu is voorgesteld toch als de kaasgraafmethode... waar wij in onze inkomenssituatie veel last van hebben. Ja, en ervaart u het ook als de kaatsgraafmethode? Nou ja, de Raad heeft in het advies gezegd... wij vinden dat u naar gedegen alternatieven voor het systeem moet kijken. Dus die heeft inderdaad aangegeven... dat het voorliggende wetsvoorstel wel voor verbetering vatbaar is. Goed. Meneer Verhey, dank voor uw reactie... en uw verhaal over de rechtbanken vandaag. Graag gedaan. Goedenavond, president van het gerechtshof in Den Haag. Dus, en ook voorzitter van de presidentenvergadering. Het was een wat dubbelzinnige boodschap vandaag... van Groot-Brittannië aan Iran. Londen wil de banden met Teheran aanhalen. Uiteindelijk de ambassade ook weer openen daar. Maar tegelijkertijd zegt de minister van Buitenlandse Zaken... druk op Iran te blijven houden... als de regering niet meewerkt aan een akkoord over het atoomprogramma. Arjen van der Horst in Londen. Arjen, De onderhandelingen in Geneve hebben nog niet echt tot resultaat geleid. Maar zijn ze dan volgens Londen ook echt mislukt? Of is er nog wel wat hoop? Nee, niet mislukt. William Heek, de minister van Buitenlandse Zaken, hield vanmiddag een verklaring voor het lagerhuis. Ja, en Hij was eigenlijk erg positief over de onderhandelingen. Op 20 november worden die voortgezet, vertelde hij. En Heek zegt alles is nog mogelijk. An agreement has to be clear and detailed. Cover all aspects of Iran's program. And give assurance to the whole world that the threat of nuclear proliferation in Iran is fully addressed. Such a deal is on the table. En er is no doubt in mijn mind dat het kan bereikt. Ja, hij hey, wil een uh, allesomvattend akkoord dat we eens en altijd een einde maakt aan die nucleaire crisis met Iran. Zo'n akkoord, zegt hij, ligt nog steeds op de tafel. En zo zegt hij, er is geen twijfel over mogelijk dat we tot dit akkoord kunnen komen. Ja, er zijn verschillen, maar de afgelopen dagen is een aantal van die verschillen overbrugd. Een aantal andere verschillen is kleiner geworden. Kortom, we gaan de goede kant op. En wat wil hij ondertussen dan uh, met de sancties tegen Iran? Ja, dan spelen de Britten toch wel een beetje de rol van good cop, bad cop. Hè? Ze hebben een stok achter de deur, maar ze houden Iran ook een uh, wortel voor. Kijk, zegt Heek, een akkoord zal uiteindelijk leiden tot het opheffen van die sancties. Dat is het uiteindelijke doel. Maar ze proberen Iran ook wel uh, lekker te maken, hè? met een iets kleinere wortel misschien. Hè? We kunnen tot een tussentijds akkoord komen, waar we een aantal afspraken alvast vastleggen. Nou, daarvoor wordt Iran beloond an interim agreement would involve offering Iran limited proportionate sanctions relief. In the meantime, though, we will be vigilant and firm in upholding the international sanctions which have played an indispensable part in creating this new opening with Iran. Until such a moment, there is no question of us relaxing the pressure of sanctions in any way. Ja, dat is prachtig, Arjen. Hoog... Ja, ja, maar dan, dat is dus de stok achter de deur hè, voor uh, de Britten. Want er is nog geen tussentijds akkoord. Laat staan een volledig akkoord. En zolang er dat niet is, ja, dan zullen wij ons best doen uh, deze sancties te handhaven. Want, zo zegt hij, juist door die sancties zijn we waar we nu gekomen zijn. Hè, aan die onderhandelingstafel in Genève. Dus we mogen geen moment verslappen. Goed, Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. Snel naar het korte nieuws. Kom. De enorme stoomboot van Sinterklaas vaart nu nog over die grote, grote zee. Maar binnenkort vaart hij ons hele kleine landje in. En op sommige plaatsen vragen de mensen zich dan ook af of dat wel gaat passen. Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen. Het is de eerste aflevering van een nieuwe serie... Uh, en wordt al meer dan tien jaar gepresenteerd door Diewertje Blok. Goedenavond. Hallo, hi. hi. Ja, nu is er de afgelopen weken natuurlijk veel te doen geweest... over de rol van Zwarte Piet. Uh, ja. Gaan we daar nog iets van terugzien in de uitzending? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Niet uh, over de heftige discussie die nu de afgelopen weken ontstaan is. Want het is een gesprek wat natuurlijk uh, voor mijn gevoel al jaren duurt En ja. de kop opsteekt. En, nou, maar het krijgt daarvan, het opeens nee, het... wel een hele nieuwe lading... voor mijn gevoel in ieder ja, geval. Ja, maar is, kijk, ik, wij zijn nu gewoon bezig... en dat waren we natuurlijk ook al langer... toch met een kinderprogramma... en het heeft een lading gekregen... die, uh, ja, die boven de kinderzieltjes uitstijgt... in ieder geval wat, wat ons betreft. Kijk, kinderen zijn gewoon helemaal niet daarmee bezig, denk ik. Die worden zonder vooroordelen geboren en uh, al dit soort ladingen over kleuren en verschillen... dat stoppen volwassenen erin. En dat is, uh, ja, het is heel vervelend dat het nu zo heel extreem uh, vooral naar boven komt. Want het is op zich een, ik, ja, ik vind het een hele zinnige discussie... en het is nooit de bedoeling natuurlijk als mensen zich daardoor gekwetst voelen. Ik denk ook niet dat dat ooit bij iemand de opzet is... maar dat wil niet zeggen dat dat wel gebeurt. Je kan niet in iemands hart of ziel kijken hoe die zich ergens over voelt... En ik vind ook dat, dat, dat we moeten proberen om ervoor te zorgen dat we niemand kwetsen. Maar om nu ineens alles om te gaan gooien, omdat het nu zo heftig allemaal is opgelopen, dat, dat, is, dat is onze taak ook niet, denk nee. ik. Dus geen groene pieten dit jaar? Nee, die hebben we wel eens eerder gehad. Ja, volgens mij, er was toch zo'n zo regenboog toen? Of wat nou, we, ja, een regenboog weer, dat kan je altijd krijgen, hè? Dat, dat, dat kan ik toch niet voorspellen. Het zou zomaar weer eens een keer kunnen ja, gebeuren. Want, uh, ja, precies. Dat was er toen. En daar was toen, uh, en de pieten in allerlei kleuren... Dat was, daar was toen wel wat kritiek op, volgens mij. Nou ja, precies. Dat zijn natuurlijk ook, dat is de mensen die nu ook ontzettend hard schreeuwen... van blijf met je poten van onze zwarte pieten achter. Ja, dat is weer de andere kant dan waar ja, je de, rekening mee moet houden. Het zijn heel erge uitersten, snap je. En... Uh, ja, dat, dat is ook de, de, de discussie. Die heeft een soort toon gekregen waar ik echt helemaal niet van hou... En waar ik ook gewoon niet aan meedoen. Aan, aan dat soort gesprekken en meningen. En, en dat is me allemaal veel te. gaat mij allemaal veel te ver. Ik vind het een heel zinnig gesprek. En ja, dan spreek ik voor mezelf. En volgens mij, de NTR denkt daar ook zo over en uh, alle bereidheid om in geleidelijkheid dingen te veranderen... en in ieder geval te ervoor te zorgen dat niet mensen uh, zich daardoor gekwetst voelen. Het moet een feest zijn voor iedereen, ja. maar het moet wel in een soort redelijkheid gebeuren. En het is een feest van ironie, van lichtheid, van spot en ook van zelfspot. En ik hoop dat dat de komende drie weken ook weer een beetje terugkomt. Vast wel. En komt dat goed met de pakjes? Want dat werd alweer spannend. Dat denk <lacht> denkt u wel. denk het <lacht> wel. Je goed Kijk, gaat het ja. zien. Als je er maar goed ja. in gelooft. En dan als komt je er het niet goed. gelooft, dan maak je je ook nergens druk over. O, zeker, dankjewel. Die wordt je blok. Okay. Goedenavond. Dag. En dan gaan wij naar uh, uh, avondspits WNL. Na uh, half zeven. Want het Radio 1 zit, uh, zit erop. Het Radio 1 journaal. Joost Eerdmans. Ja. Hi. Goedenavond, gezellig. Dankjewel. Uh, Kamerlid Mark Verheijen. Die had wat opschudding veroorzaakt. Hè, van de VVD is hij uh, ja, over zijn de subsidies. Uitspraak... Nee, de, over Europa. Nee, de eurofielen, hè? Ja, ja, ja dat precies. Ja. In ieder geval nog niet bij mij toegekomen over subsidies. Maar het gaat om die eurofielen. En, en hij zei dat is een grotere bedreiging dan uh, de eurocriticasters voor de EU. En dan noemde hij Marine Le Pen als voorbeeld van een eurocriticaster. En dat schoot uh, de D60-leider Pecht natuurlijk helemaal in het verkeerde keel gehad. Hij vond dat de VVD excuses moest aanbieden. En dat gebeurde helaas ook. De VVD ging door de pomp. Maar wat vindt u luisteraars daarvan? Had Mark Verheijen nou gelijk of niet als hij zegt... Eurofielen zijn gevaarlijker voor Europa dan Le Pen. En ik zeg, ja, natuurlijk had hij gelijk. Eurofielen zijn een grotere bedreiging. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar u kunt vast reageren op deze stellingname 081121. Dan zit je in het verkeer van rechts... Onze hotline gaat nu open hier in Kapel aan de IJssel. 0800 1121 of geef me een tweet. Dat kan met een hekje eens of een hekje oneens. Sophie in het veld is erbij. Van de Partij D60 zeg ik maar. En Martijn van de Kooi. Dus ik hoop u te zien. Zet je verstand op één. En heel graag tot zo. Als ZZP'er bent u eigenlijk twee personen tegelijk. Wie? Ik? Nee, hij bedoelt jou. Ik? Nee, jij? Want u bent zowel ondernemer met een bedrijf...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 President Aquino van de Filipijnen heeft de gevolgen van de orkaan Haiyan... op uitgeroepen tot nationale ramp. Aquino heeft honderden militairen naar de stad Tacloban gestuurd... die het zwaarst is getroffen. Het leger wordt daarin ingezet om een eind te maken... aan de grootschalige plunderingen die zijn uitgebroken...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 Dat heeft minister Opstelten bekendgemaakt op een bijeenkomst... ter gelegenheid van het lustrum van Amber Alert. Inmiddels is de alarmdienst het grootste burgerparticipatie-initiatief van Europa. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Peter Kuipers-Munneke. Het is op dit moment overal bewolkt en in het noorden valt op veel plaatsen al regen. Later vanavond en vannacht dan breidt deze regen zich uit over de rest van het land. De minimumtemperatuur die komt daarbij uit op zo'n 5 graden in het oosten van het land tot zo'n 8 graden aan de kust. Morgen dan wordt het echt een druilerige dag die ook al grijs begint. Er valt van tijd tot tijd wat regen en de zon die laat het bijna overal afweten. Behalve dan misschien in het noordwesten. Daar wordt het als eerste na die regen vanmorgen weer droog en klaart het aan het eind van de dag nog heel even op. Aan de kust wordt het nog een graad of 10. In het oosten is het met 7 graden wel bekeken. Woensdag dan wordt het een droge en vrij zonnige dag. Donderdag volgt er weer regen en vrijdag verloopt ook waarschijnlijk weer droog. De middagtemperatuur die schommelt daarbij rond de 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Goed nieuws vanaf de A9. Richting Alkmaar is de rijbaan weer vrij. Er gebeurde een ongeluk met gevaarlijke stoffen net na knooppunt Rottenpolderplein. De file op die A9 vanuit Amstelveen is nog wel vrij lang, maar lost op. Tussen Aalsmier en knoop het nog 8 kilometer. Omrijden daarvoor is echt niet meer nodig, want het gaat snel optrekken daar nu. Elders rond Amsterdam is het door die problemen op de A9 nog wel vrij druk. Zeker op de A10 en ook aan de zuidkant van Amsterdam op de a 2 in het zuiden van het land vallen nog de files op op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 7 kilometer. A27 die blijkt ook vandaag nog steeds een drukke route van Utrecht naar Breda. Files op diverse plaatsen. Bij Breda staat de meest opvallende voorknop in sint Annabos 8 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Eurofielen zijn gevaarlijker voor Europa dan Marine Le Pen. Ja, tot zeven uur, een half uurtje, stellingmakerij in Europa. Dit is Avondspits van WNL. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond, op hoge poten eiste Alexander op dit weekend bij WNL op zondag. Excuses van VVD'er Mark Verheijen voor zijn uitspraak... dat Eurofielen, zoals Guy Verhofstadt en anderen een veel groter gevaar voor de eenheid in Europa vormen... dan euroceptici zoals Marine Le Pen van het Front National. Pechtold vond die uitspraak schandalig. En dat zegt de man die in 2009 dus nog uitmaakte voor racist en voor extreemrechts. Waar hij overigens nooit excuses voor heeft aangeboden. Helaas slikte geheel naar een goede traditie de VVD'er zijn woorden binnen 24 uur weer in. Jammer jammer, ze waren juist zo goed gekozen. Want eurofielen blijven inderdaad de burgers van Europa in een keurslijf van federalisme proppen. Waardoor we uiteindelijk helemaal niets meer te zeggen hebben over ons eigen leven. Al sinds het verdrag van Maastricht weten wij wat eurofielen met Euro Europa voor hebben Afdracht van zoveel mogelijk nationale bevoegdheden aan een ondemocratische en door en door ondoorzichtige moloch in Brussel. Gelukkig was er één wakkere VVD'er met een heldere reactie. Verhofstadt blaft tegen de maan. Getekend oud-VVD-leider Frits Bolkestein. He he. Natuurlijk had Mark Verheijen gewoon gelijk. Eurofielen zijn een grotere bedreiging voor de EU dan Le Pen. Bel 0800 1121. Welkom bij uw rechtse roeptoeter. Toeter dus mee met uh, uw reactie op mijn stelling 0800 1121. Er is één lijntje nog vrij van de vier die ik nu voor me zie. Dus dan kunt u binnenkomen op 0800 1121. Eurofielen zijn gevaarlijker voor Europa dan Marine Le Pen. Ik vind het te miezerig voor luisteraars. De reactie van Pechtold op die uitspraak van Verhaaien. Blijkbaar mag de waarheid nog steeds niet verteld worden. Gelukkig dat Bolkestein de Grote Bolk, er nog een reactie op gaf. Want dat geeft me weer enig vertrouwen. Um, ik schakel straks met Martijn van de Kooi. Hij is ons binnenhoffortje. Kijk hoe dit allemaal geland is op het Binnenhof. Dat ook een beetje onder verkiezings... Korts gebukt gaat met de verkiezing in Friesland aanstaande. En Al van der Rijn. En Sofie in het veld, D60 Europarlementariër, komt binnen in de show. Zo rond een uurtje kwart voor zeven. Maar eerst komt u aan het woord. Uh, dat was de eerste beller die tot mij kwam, Ben Hofman. Hij komt uit Zuid-Limburg. Reageer eens, Ben Hofman. Hey, hey, vrienden, goeiedag, Joost. Nee, ja, werkelijk waar. Het, het is weer eens een keer bingo met jouw programma. Ja, maar. Uh, Vind je okay. niet? Uh, mijn stelling is. Uh, Niemand bepaalt mijn leven, dat doe ik zelf wel. Mm. Dus ja. uh, ik, ik, ik laat mij... Je laat je, laat je leven laat... niet leiden door Europa, bedoel je? Uh, dat, nou, dat was het uh, kort en krachtig, bomberg en uh, de waarheid. Bingo! Amen. Oké, dank Ben bedankt. Goed voor... dat Goed je beeld. 0800 Meneer Van Rest zegt: hek je oneens op Twitter. Wie breekt betaalt. Stap je eruit, dan wordt het land een stuk corrupter. Wijnand zegt: oneens, want bedreiging is een te zwaar woord. Maar met gezonde, sceptisch. Sceptisch bedoelt hij er naar kijken, is zeer verstandig. Uh, mijn stelling, eurofielen zijn gevaarlijker voor Europa dan Marine Le Pen. Dat is dus de oude uitspraak van Mark van Heij. al schielijks ingetrokken. Maar ik vind het nog steeds recht overeenstaan. En u kunt daarop reageren. Rob de Vries belt uit Amersfoort. Rob, goedenavond. Ja, uh, ik vind ze alle twee even gevaarlijk. Ja, de... Zowel Le Pen als, uh, als die, uh, die eurofielen. En ik vind uh, het... Uh, het... Gevaarlijk is ook nog uh, dat de. Ja, die PVV wil ik daar nog aan toevoegen. Dus ik vind, uh, ik vind ze allemaal gevaarlijk. Nou, dit, dat zegt u ook. Kort en bondig zou ik bijna zeggen. Uh, u zegt links, ja, dat zijn dan misschien de rechtspopulisten en de, de linksnaïvelingen. Zo ziet u dat waarschijnlijk. Die zijn allebei niet goed voor Europa. Ik vraag het aan Martijn van der Kooi, onze Bin Goedenavond, Martijn. Goedenavond, Joost. Martijn, welkom. Uh, ja, goedenavond. Nou, het was me weer het potje stoeien. Uh, ja, op, de vierkante op de vierkante meter. Eerst Pechtold. Uh, die viel over Verheijen ver heen. Toen kwam hm. Wilders er overigens nog eens overheen. Dat moeten we ook niet onvermeld laten. Nee, klopt. En die zei namelijk, Pechtold, als jij een onfris type wil tegenkomen... dan moet je vooral in de spiegel kijken. Uh, mm. Op zijn Wilders. Um, ja. Nou, hoe beoordeel jij deze situatie? Nou ja, ik moest... Met ...meteen denken aan uh, Pim Fortuyn en Els Borst. Ik weet niet of je dat uh, nog herinnert. Ja, met Pim al Fortuyn die zei ja. tegen, tegen Els Borst... ...dat zij gevaarlijker was voor de volksgezondheid in Nederland... ...dan met al Qaeda, ja, ja, ja. dan, dan, uh, dan Osama Bin Laden. Ik heb het nog even teruggeluisterd vandaag. En dat is uh, natuurlijk een uitspraak die, die in die zin een beetje vergelijkbaar is... Hè, door, uh, ...door te zeggen van uh, he, Osama Bin Laden, allemaal heel eng... ...Marine Le Pen, zogenaamd allemaal heel eng... ...dus uh, heel gevaarlijk... Uh, maar als je nou even heel erg naar de feiten kijkt, ja. dan zie je dat Europa een stoomschip is... wat zich beweegt naar veel meer bevoegdheden overnemen van de lidstaten. Dat is iets wat niet van vandaag of Klopt. morgen is, maar het ja. gaat wel steeds sneller. Ja. Door die Europa-crisis gaat ja. Europa nu ook over de begroting. Als wij meer dan 3% tekort hebben, dan zeggen ze... hé, hey, hey, mm. je krijgt een boete, dit mag niet. Dus uh, dat stoomschip, dat is eigenlijk een eurofiel stoomschip, Europa. Zo noem ik het maar even. Ja. Als je dan kijkt naar de bevolking... er zijn ook laatste cijfers van het Centraal Cultureel Planbureau uitgekomen... dan zie je dat de steun voor Europa eigenlijk elk jaar afneemt. En nu is het zelfs zo dat een meerderheid van de bevolking... is het nog nooit gebeurd in Nederland, zegt 59 procent... dat moet maar eens afgelopen zijn, niet meer bevoegdheden Stop naar erop. Europa. Ja, en dat ja. neemt steeds toe. Kijk. Dus als je het hebt over wat is nou gevaarlijk... volgens mij is het ontzettend gevaarlijk... Ja. dat. ...partijen en een project als Europa... ...maar doordenderen nou, en precies. doorgaan... ...terwijl het ja, maar dat is eigenlijk het... niet geluisterd ja. wordt... ...naar mensen ja. die... ...en niet een heel klein groepje, maar 60% van de Nederlandse bevolking... ...vindt dat volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. En nou ja, ik denk dat het dus heel goed is... ...om voor Pechtold, maar ook voor, voor, voor, voor mensen in Brussel... ...om in die spiegel te kijken en te zeggen... ...hoe kunnen we of mensen meekrijgen, of dit project bijstellen. Precies. Maar weet je wat het is volgens mij, Martijn? Het is helemaal geen schandalig opmerk natuurlijk. Maar waar Pechtel op doelt, zoals altijd... Doel, bedoelt hij erop dat hij in één zin het uh, Marine Le Pen noemen... met zijn god, aller eurofiele Guy Hofstad. dat ja. kan natuurlijk voor meneer Pechtocht niet. Dat is schandalig. He, daar ja. zit het hem denk ik in, of niet? Nou ja, daar, daar zit het hem in. Daar zit de pijn in, zeg maar. Uh, maar, maar ik denk dus dat... De verkiezingen komen eraan. Trouwens op 13 november. Heel snel. Dat Friesland. Heel erg snel. En iedereen grijpt dus ook op dit moment iets aan om in de publiciteit te komen. Maar nou oké. Wij zijn het in ieder geval van harte met elkaar eens over de analyse die Verheijen had. Nou strekten die woorden dus heel snel in. Omdat daar commentaar op komt. Is dat onder meer misschien omdat hij erachter was gekomen dat zijn eigen VVD samen met die partij van Verhofstadt. De Open VLD. In één fractie zit in Europa. De liberalen. Dat wist je natuurlijk al. Ja, dat wist je al. Ooglijken. Ik denk, ja, dat zal wel heel gek zijn als je dat niet wist. Maar uh, dat is natuurlijk ook heel precair. Want mm -hmm. de VVD heeft nu een uh, programma voor Europa opgesteld... wat zich wat meer beweegt richting uh, Wilders. Hè? Dus richting, Klopt, daar ja, ja. Uh, hebben we het ook over gehad. Uh, ja. ja, we gaan we eigenlijk wat, wat, meer, wat minder bevoegdheden overdragen aan, uh, aan Brussel. Dus daar past ook die, die opmerkingen van, uh, van Verheijen in. Hè? Dus VVD niet als eurofiele partij. Maar... De pijn zit hem denk ik uh, toch in dat uh, het, het kader van de VVD... dit soort uitspraken niet vindt passen bij, bij een partij... zoals de VVD die in de regering zit. En dat nou, wacht even. Europa, als, ja, het kader. Maar, straks, ja. Als Maris de Hond gaat bellen, dan ja. denk ik dat 70% van de VVD... als het gewoon eens is met voorheen de uitspraak van Verheijen. Ja. ja, en daar zit dus ook het probleem van de VVD. Aan de ene kant een volkspartij willen zijn. Aan de andere kant een partij in de regering... Een partij die meteen natuurlijk gebeld wordt door uh, de Europese liberalen... misschien door Verhofstadt, ja. wat is er nu aan de hand? Precies. Zegt, hè, wat, wat, wat, waarom zegt een Kamerlid dat wij erger zijn dan, uh, dan Marine Le Pen... wat voor veel mensen een verschrikking is? Hè? Binnen, binnen Europa wordt dat gezien als, uh, als, uh, als iemand die... Uh, uh, aan, aan de meest rechtse kant staat van het spectrum. Dus in die zin uh, heeft hij dat moeten slikken. Precies. En dat is natuurlijk ook wel iets wat we van de VVD... Ook nou, uh, dat moet je, je natuurlijk gedaan. helemaal niet doen. Want ik dacht net, wat een goede uitspraak. En dan wordt het weer ingetrokken. De Bolk, zeg ik maar even. Bolkestein ja. heeft een hele goede ja. reactie gegeven. Was ik zeer blij bij het ogenmorgen was dat gisteravond. Geluig, uh, dus ja. yeah? Dat is toch een eenzame held in die VVD dan toch, hè? als het op dit ja, punt aankomt. De VVD heeft eigenlijk één geweten op dit moment... en dat is uh, die hele oude Frits uh, Bolkenstein... die eigenlijk sinds dat hij daar begonnen is binnen die partij... één lijn heeft aangehouden... ...en ja. uh, altijd weer terugvalt op dezelfde dingen... ...ook als ja. het over migratie gaat, maar ook maar ja, over Europa. Jij zegt en net... Die, ja, sorry, nou, maar je, je zegt terecht... Net uh, de, ...de vvd verkiesper van Hans van Balen ...gaat ook de kant van Wilders op wat Europa betreft. Nou heb je Rutte die ooit zei... ...die Europese vlag dat doet helemaal niks. Ik heb daar eigenlijk met die hele symbolen helemaal niks. Zou, zou, er nog, zou Rutte nog een reactie gaan geven misschien of niet? Of, of komt er uh, verder niks? Ik denk dat ze dit zo snel mogelijk even achter zich ja, gaan Ja, die begraven aan. dit. Ja, ja, die willen dit eventjes... Uh, ...want dit is natuurlijk heel, uh, heel pijnlijk... Uh, ...want je hebt, je hebt al excuses aangeboden je dan weer op terugkomt. Nee. Je, hoe zit het nou? Je dan toch, dus dit willen ja. ze zo snel mogelijk vergeten. Ja. Maar uh, er komen niet alleen gemeenteraadsverkiezingen aan. In Friesland. Ook gemeenteraadsverkiezingen in maart. En ja. daarna Europese verkiezingen. Dus ik denk het blijft dat dit lang nog opgerakeld gaat worden. Precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Martijn, bedankt Martijn van de Kooi voor je reactie. Binnenhof Watcher Martijn van der Kooi geeft een reactie. En hij was het uh, hekje eens met mij. Euro Eurofielen zijn gevaarlijker voor Europa dan Marine Le Pen. Wilbert Stuifbergen twittert met een hekje... Eens, sommige eurofielen zijn net zo erg als Le Pen. Kijk, die komt op die manier, Jos King, maar oneens. Le Pen is een extreemrechtse, dus gevaarlijk. gevaarlijker. Willen we ook maar iets in de melk te brokkelen hebben... zullen we wel moeten samenwerken. Uh, Erwin Boon geeft zijn mening vanuit Nijmegen. Hallo, Erwin. Hoi. Ik ben het uh, met je stelling eens. Uh, eurofielen gaan, uh, die denken dat er één groot Europees volk is... wat niet bestaat. Uh, er zijn al eeuwenlange verzamelingen van verschillende volken. In tegenstelling tot in Amerika bijvoorbeeld... En doordat ze dingen er doorheen gaan drammen, zoals dat op dit moment gebeurt... ...krijg je dat mensen die voorheen best wel positief ten opzichte van Europese samenwerking stonden... Ja. ...dat je zegt, van, nou, ik wil best wel samenwerken met mijn buurman. Hmm. Dus je zegt van, ja, maar ik wil er niet verplicht mee gaan trouwen. Dus je krijgt ja. steeds meer mensen die juist anti-Europa worden... ...die ja. voorheen best wel voor Europese samenwerking zouden ja. zijn... ...maar niet in een keurslijf willen en niet tot een soort ge ge gedwongen huwelijk... Gedwongen. En jij zegt, die vallen, Erwin, die vallen in de armen van, van Le Pen, Wilders en, en Philip de Winter en co.? Ja, want dat is je enige uitweg Dat nog. is je enige uitweg, ja. Als, als je een beetje, als je een ander idee hebt over Europa, dan, dan kun je alleen maar bij dat soort partijen nog terecht. Ja, Oké, okay Erwin, dankjewel. 0800 1121, als u uw reactie wil geven. Arno Uylenhoets uit Rosmalen, goedenavond. Goedenavond, Joost, met ja. Arno, stiekelegaan. Hey, hey. yes, lang geleden. Hey. ja, dat is heel lang geleden. <laughs> hey Joost, ik ben het niet eens met jouw stelling. Nee. Uh, Hey, uh, kijk, de gevestigde partijen, CDA, Partij van de Arbeid, uh, VVD, die hebben ons uh, langzaam maar zeker Europa ingerommeld. Ja. Uh, en daar ligt dus het probleem. En inderdaad, wat de vorige spreker ook al zei, uh, het lijkt erop alsof maar er één oplossing is, is nu terugtrekken uit Europa. Maar dat is natuurlijk ook niet de oplossing. De wat... enige oplossing is ja. dat we Europa democratisch maken. En dat we uh, de grip uh, als burgers op Europa weer terugpakken. Maar dat kun je op vele manieren uh, dat, uh, doen, hè? Want zo meteen Sofie ja. in het veld, zal zo, zo, zo meteen zeggen, we moeten alle burgers gewoon veel meer overdragen, want dan wordt het veel democratischer van. Dan kiezen we gewoon een. Nou ja, gek, echt... dat, dat is een groot misverstand. Uh, het gaat om twee dingen. Je, hoeft, uh, je kunt Europa democratischer maken, dat wil zeggen dat jij en ik als burger gewoon meer in Europa te vertellen hebben. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat jij en ik daarmee instemmen met meer bevoegdheden naar Europa. Dat zijn twee verschillende dat dingen die we dus niet op ja. elkaar halen. Ja. Dat is ook een nee, goed dus, punt. Uh, meer democratie betekent totaal niet meer behoefte naar Europa. Uh, luister naar de stem van het volk, zou ik zeggen. Die willen dat niet, maar, maar die willen wel inspraak. Ja, eerlijkheid en transparantie. Arno, wat vond je ervan dat, dat, dat, dat Verheijen die uitspraak zo snel introk? Ja, dat is natuurlijk politiek, hè. Uh, hmm. hij zit inderdaad, zoals het zelf ook al aangaf, uh, met uh, de liberalen in één uh, coalitie. Ja, daarom... in dus ik... daar kan hij uh, niet onderuit. Denk dat het meespeelt, Arno... Het is, is natuurlijk ook niet helemaal chic. De analyse klopt niet helemaal. Dus uh, wat betreft ben ik wel blij dat hij mij is Oké, okay, Arno. dankjewel, Arno Uilehoets. Merci. Lodewijk Hof zegt Eens. En een voordeel is dat er minder visumcontroles zijn. Verder gewoon afschaffen. Ieder, en ieder land alles zelf gewoon laten uitmaken. Die zit nogal op de Eenslijn. Ik zeg goedenavond, Sophie Inneveld. Ha, Sophie. Ja, goedenavond. Daar ben je leuk, uh, Sophie in het veld. D66, Europarlementariër, voor de goede orde. Uh, vond jij de uitspraak van Mark Vrij ook zo schandalig, Sophie? Ja, ik vond dat heel uh, onkies. Kijk, D66 wil heel graag Europa ingrijpend hervormen en veranderen. Mm. Uh, maar daarvoor hebben wij niet de, de steun van uh, antisemieten nodig. Ik vond werkelijk hè, dat hij die, ja. die, die hoek opzoekt. Uh, Volgens mij ja, is Marilene Pen de... geen antisemiet, meer haar vader. <laughs> Nou ja, die, die, die, die hele partij staat voor antisemitisme, racisme en ook homohaat. Uh, uh, ik vind eerlijk gezegd dat je wel betere argumenten kan verzinnen... om te zeggen Europa moet anders en moet beter dan, dan dat. Maar hij bedoelt natuurlijk hij. Ik neem aan dat je dat ook wel, wel hebt kunnen, kunnen zien... Dat hij zegt die eurofielen gaan precies misschien hè, in zijn ogen dezelfde verkeerde werking eh, presenteren van, van een gedrocht. Als, de, als misschien Le Pen dat doet. Hè. Hij ziet ze beide als even eh, des, desintegrerend werken. Kan je dat volgen? Nou ja, hij, hij, nou, nee eerlijk gezegd niet. Ik vind het een beetje armoede dat meneer Verheijen dat soort voorbeelden moet gebruiken. Om te zeggen dat het anders zou moeten. Maar wat ik wel opvallend vind uh, is dat de VVD hè, nu kennelijk een beetje die richting optrekt een beetje probeert in een, uh, in een, uh, een electorale vijver te vissen, waar mm. ik denk dat ze weg moeten blijven, maar dat ze in het Europees parlement gewoon meestemmen met de liberale fractie hè, van Guy Verhofstadt ja. van D66. Ja. Dus het is een beetje uh, een hele grote broek aantrekken, maar als het erop aankomt. En iets anders is dat de VVD op dit moment in de regering zit, notenbenen de premier heeft geleverd. En dan zou je zeggen, nou nee. dan zitten ze toch in een positie om Europa te verbeteren. Maar wat doet de VVD eraan? Helemaal. Niet. Nou, ik vond het Ze programma van Van Europa, Balen. Het. Precies. Van, van Balen gaat inderdaad een andere koers varen. Eindelijk zou je zeggen, in Europa eh, namens de VVD. Ja. Maar het gaat mij. Eerlijk, gezegd, ik denk, eerlijk denk, ja. gezegd, ben ik daar niet, niet erg van onder de indruk. De VVD. Nee wil Europa laten zoals het nu is. He, ze willen meer van hetzelfde. Terwijl iedereen kan zien dat het huidige Europa niet meer werkt... Uh, en ook niet voldoet aan de legitieme democratische Maar wat, wat, wat verwachtingen jullie graag de willen, de Sophie, als eurofielen, zeg ik dan maar even... Uh -huh. dat is nog meer overdragen, meer belanden erbij. We zijn amper bekomen van Polen, Bulgarije, Roemenië... komt Kroatië er nog eens bij. De mensen zeggen het is genoeg. Om onze Martijn noemde ja. net het percentage van 59% van de bevolking... die tegen verder afdracht is van bevoegdheden aan Brussel... Brussel in Nederland. Dan, dan moet je dat toch serieus ja. nemen. Ja, moet je luisteren. Er zijn ook mensen die daar heel anders over denken. Die stemmen D66. Wij hebben bij de laatste Europese verkiezingen onze aanhang verdrievoudigd. Dus in Nederland is het nog altijd toegestaan no. om verschillende meningen te hebben. Ja. En voor die 59% procent is er inderdaad de VVD of de, de PVV en andere partijen. Wij zeggen. Dat is volgens mij de, de, de, de meerderheid ook, Europa, als je het over democratie het, hebt. Wij, is het toch ja, een meerderheid? Okay, maar de, meerder, de, de democratie gaat niet alleen maar over de meerderheid. Maar nee, ook maar je over moet de ook de niet tegen de meerderheid in volgens mij allerlei dingen doen, toch? Je moet ja, niet, niet blijven onzin, pushen. Sorry, pa partijen, partijen hebben het recht om met hun eigen programma de verkiezingen in te gaan. Zeker. In de wereld, in de wereld van vandaag heb je een sterk Europa nodig. Maar dat is dan wel een, een democratisch Europa. Ja, een dat Europa. Dat, daar ben je voor. En op, op dit moment, ja, en op dit moment is dat niet het geval. En het hele idee van overdragen van bevoegdheden. Mm. kijk. Uh, het is ook een beetje een fictie die aan de kiezers wordt verkocht. He, de VVD zegt ook trouwens ook de PvdA van uh, niet meer macht overdragen naar Brussel, tussen aanhalingstekens. Maar heel veel macht is allang weggelekt uit Den Haag. En wat D66 zegt, als die macht in, al in Brussel is, dan ja. willen wij niet macht in achterkamertjes. Nee, maar dat wij is wel een punt. Dat is een punt, absoluut. Daar staan jullie ook, daar zijn ja. ook beroemd om, dat vind ik een goed ja. punt. Maar nou zegt Bolkestein, die, die Guy dat ze tegen de maan te blaffen. Die man die, die, die doet maar wat in zijn torentje. Dat, wil de, dat willen de mensen niet. In Nederland niet. In heel veel lidstaten wil men dat niet. Wat zeg je dan tegen ja, sommigen, de bolk nee, so de, ik zeg dan tegen, euh, tegen, tegen de bolk, tegen ja. meneer Bolkenstein. Oh. zeg ik, ja, meneer Bolkenstein, die, die, die hangt erg aan hè, de staat uit de 19e eeuw. En dat is zijn goed recht. Wij leven in de 21ste eeuw. We hebben te maken met de uitdagingen van vandaag. Hmm. Uh, en wij vinden dat D66, maar dat ook Guy Verhofstadt daar hele goede oplossingen voor heeft. Natie staat de staan, laten... de natie staat gewoon nee, afschaffen. De natiestaat afschaffen. die gaat helemaal door niemand, die gaat door niemand afgeschaft o, worden. Maar je kan niet ontkennen dat. I de wereld is veranderd. Als je kijkt naar de economische uitdagingen waar we voor staan... Hè? In, in de mondiale economie van vandaag... moet je een sterk handelsblok als Europa hebben. Als wij onze ja, dat, welvaart dat willen behouden... als we onze economie weer op de rails willen krijgen... Ja. Hè? en dat, dat, weet bijvoorbeeld, dat weten bijvoorbeeld ook de werkgevers... Uh, hè? er moet weer vertrouwen komen in die economie... Okay. ook in de Europese economie. We hebben daar heel maar veel... Maar dat zijn we met elkaar in. Sophie, ik ga wel bellen laten reageren... ook op jou als je het goed vindt. Sophie in het veld... Dank je wel voor de reactie vanuit Brussel, denk ik. Of Staatsburg, waar je bent uh, Europarlementari voor D66. Dank je wel. De stelling, luisteraars, deze laatste vijf minuten van avondspits is... de eurofielen zijn inderdaad gevaarlijker voor Europa dan Marine Le Pen. En Baselaar zegt eens, maar dan met Greenspan. <lacht> Een eerste stabiele politieke unie, zegt hij. En Wakont zegt oneens. Eurofielen zijn gewoon eerlijk over waar het heen gaat. En dus bepaalt geen gevaar. Uh, meneer Jaspers uit Almere. Jij spreekt met Jaspers. Ik meneer Eertman van der Leyen. Helemaal. Het is nou heel moeilijk, want ik heb net nu een zangkoortje voor de deur staan. Oh. Met welwege Sint Maarten, die zijn nu snoepjes aan het uitzoeken. Oh. dan moeten we het kort houden, meneer Het u... ja. Zegt u? Nee, dan houd het even kort. Z Zegt u het maar. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Nee, nou dan houden we het daarbij. En uh, succes aan de deur. Jan-Willem Schoot uit Leeuwarden. Ja, goedenavond, uh, Joost. Ik, uh, ik ben het uh, ja, wel met beetje eens. Ik vind het... Uh, de uitspraken vind ik niet heel stijlvol, moet ik eerlijk zeggen, de vergelijking. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo, als de eurofielen meer aan de macht, uh, macht krijgen... dan is er voor ons eigenlijk weinig meer te kiezen. Uh, ja, ik woon in Wilwarden. Uh, volgende week ga ik voor de gemeenteraad stemmen. En ik denk dat, en ja. we reageren op, de, op mevrouw van D66... dat problemen vooral ook lokaal opgelost moeten worden. En niet altijd maar vanuit... Eén groot hoofdkantoor uh, ergens nee, in Brussel. Precies. Waar natuurlijk al heel veel geld naartoe gaat. En ja, ja ik denk als we nou in deze, in deze uh, jaren met, met crisis en noem maar op... ...en zoveel problemen die we hmm. al bij de buurman zien... ...ja, ik denk dat moeten we gewoon oplossen in ons ja. eigen land... ...en niet alleen maar kijken naar hoe we het uh, okay. groter kunnen doen. Jan-Willem, waar ga je op stemmen eigenlijk in Leeuwarden? Ja, ik ben altijd een VVD stemmer, maar ik... Uh, ik weet het eigenlijk nog niet. Nog aan het dubben? Ze hebben hier een paar, paar, paar rare, rare beslissingen uh, gedaan. Oh. En uh, ik, ik moet het allemaal nog een keertje naast elkaar Oké. Okay. Succes ermee. Jan Willem, in, dank in Dankjewel dank voor Goeien je reactie. Avond. En dan kijk ik nog eens even naar Jan van Asseldonk uit Uden. Jan? Ja, goedenavond. Hallo, welkom. Ja, ik ben het niet helaas... ja? Ja, met jou. Ik ben het helaas niet eens met uw stemming. Nee. Stemming. Uh, ik denk dat... Uh... Het zo is dat blinde liefde en blinde haat tot niets leiden. Blinde liefde heb je als je in uh, puberteit zit. En daarna ga je nuances aanbrengen. Ik ja. ben het met u eens dat uh, Eurofilie uh, is te ver doorgevoerd. Ik herinner me aan dat de enige partij in Paars 2 uh, die tegen toetreding van Griekenland overigens de uh, VDA was. Nou, Dan denk ik van ja, dan breng je nuances aan. Ja. Ik denk ja. dat de mensen niet moet. Het verschil tussen Eurofilie en Jean-Marie Le Pen vind ik... Jean-Marie Le Pen, stigmatiseert. Beide, maar beide de niet de goed, zegt u. Oké, okay. Jan van Asseldonk, mer merci. De laatste die ik denk aan het woord ga laten... is Jacob Grit uit Delft. Goedenavond. Ja, hallo. Nou, ik ben het gedeeltelijk met je eens. Uh, de, alleen, er is een Engels spreekwoord... dat zegt uh, the enemy of my enemy. Dus uh, not You have to be my friend, oftewel de, de, de, de vijand van mijn vijand is nog niet mijn vriend. Is nog niet mijn, mijn, je vriend. vriend, precies. Nee, uh, een heel goed boek van Thierry Baudet, Oikofobie. Ja, sorry, ik heb de titel ook niet bedacht, De angst voor het eigenen. Ja. En daar een, uh, een klein citaatje uit, uit het ja. hoofdstuk uh, Europese propaganda. Uh, onze politici en intellectuelen... Uh, die willen uh, zonder meer dat uh, de, de eenwording uh, er komt, ondanks uh, de weerstand onder de bevolking. De ja. meest wereldvreemde filmpjes worden geproduceerd om het project te ondersteunen. De meest ingrijpende regelgeving moet het project geloofwaardig maken. Maar het werkt niet en het zal nooit werken. Okay. We hopen valt dat deze onvermijdelijke ontbinding van de Europese Unie vreemd, vreedzaam zal zijn... Ja. Nog twee regels, ja. zoals bij het uiteenvallen van Tsjechoslowakije. Maar hoe langer het duurt, des te groter wordt de kans om Joegoslavië. misschien Punt. een beetje gechargeerd. Getekend Cherry uh, Baudet, dat is een goede, ja. dat is een goede denker. En en ik denk dat hij helemaal gelijk heeft, meneer Jacob. Dat is ja, het zeker. Nou, ja. En, ja. En en okay. het had Pim Fortuyn kunnen zijn, zeg ik bij, want dat klinkt mij ook bij. Maar bijna... ik, ik ben, hij slaat. Hallo. Ja. Hallo, ben ik er nog? Uh, Thierry Boudy slaat wel uh, zijn boek helaas uh, oh. op andere punten volledig de plank mis als hij bijvoorbeeld uh, vegetariërs met Hitler vergelijkt. Dat lijkt me niet verstandig Jacob. Dankjewel ja, ja. Jacob Geert met een citaat zelfs. Daar sluiten we ook de uitzending mee af. Huip komt een volgende keer aan het bod want wij moeten gaan uh, afschakelen. Uh, zeer bedankt voor uw bijdrage aan deze avondspits. Dank voor twitteren, luisteren, bellen. Luisteraars, het verkeer van rechts staat inderdaad nu weer stil. U komt tot rust, zometeen wees gerust bij Kunststof... met daarin muzikant en schrijver Pepijn Lanen. Hij is bekend van de jeugd van tegenwoordig... maar nu heeft hij ook een boek geschreven. Na het nieuws van 7 uur hoort u daar alles over WNL is morgenochtend uiteraard weer te zien op Nederland 1... met vandaag de dag vanaf 9 uur. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspits, WNL... en mijn persoontje, ik zei de gek, ondergetekende op Ed Eerdmans. Morgen is onderbuik OnderbuikFM weer terug vanaf half 7 hier op Radio 1. Graag tot dan. Dag. Big Brother is watching you. Anno 2013 is dit realiteit geworden. Op het internet worden onze sporen gevolgd. I wonder who's watching me now.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 Een andere private bank. Dit is Radio 1.